te maken met de toenemende bezorgdheid dat moslim-extremisten in Europa een aanslag willen plegen, zoals in het Indiase Mumbai in 2008. Dan het weer: bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk mist en in de noordelijke helft van het land ligt de vorst waardoor het glad kan zijn. Overdag vanuit het zuiden regen. Maxima tussen 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Dit was het NOS-Show.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 Shut up Et quand je donne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 him.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 Lo sai che umanamente ci si chiede, ma perché è capitato questo proprio a te? Che... No Fosky. say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 Scendono of Punt 9. En roept de hele nacht. want vandaag is het mijn dag. is mijn dag. is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, vandaag mijn, ik alles, ben ik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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in Del Cale gaan wonen, ga ze al op klonen, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamko zijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Heb maar de... maar het maakt niet is mijn dag, het is mijn dag ah, als op de Duitsers komen. Artslag is, het is mijn dag. je heb puw, het is mooi. Het is mijn dag. Echt <zantart> horsjes Het is mijn dag. Stel hem aan, mijn dag. Nee, echt niet. Het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Mijn dag. Het is mijn dag. Echt horsjes Ik Echt got this. In pocket. Ik that I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental Gonna make you make you make you more tense. got motion I'm emotion I've been diving, a day in. No.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 In Zuid-Limburg zijn straten en kelders ondergelopen doordat de sneeuw is gaan smelten. Ook stijgt het waterpeil in de Maas door smeltwater uit Frankrijk en België. Dat kan voor overlast gaan zorgen. De brandweer besluit vanochtend of maatregelen nodig zijn. In Wallonië leiden het smeltwater en de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vanwege het dioxineschandaal in Duitsland worden steeds meer boerderijen geblokkeerd. Het zijn er nu ruim 4700 tegen zo'n 1000 begin deze week. De getroffen boerderijen mogen geen eieren, kippen of varkens meer leven.